Ze wilden ook aanslagen plegen op de ambassades van Israël en saoedi arabië Het weer nog zonnig, hier en daar af en toe wat sluierbewolking vanmiddag. Temperatuur in het noorden een graad of 11, in het zuiden zo'n 14 graden. Morgen weinig verandering, maandag iets meer bewolking. Dit was het NMS-journal. AWB, verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... Bij Knoop het Hoevenlaken, 4 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. En net over de grens in België op de A16-119. De hele dag al vanaf Breda naar Antwerpen een lange file. Tussen Meer en Antwerpen 25 kilometer door werkzaamheden. Verkeer richting, aan, eh, richting Antwerpen kan beter omrijden via Eindhoven. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Helemaal dicht is nog steeds de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... bij de tunnel. Dat heeft te maken met een ongeluk. Inmiddels staat er bij oud 5 vijf kilometer file. Verkeer richting Rotterdam kan dan ook beter omrijden via de Moerdijkbrug. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Knopet-Valburg twee kilometer door werkzaamheden. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland een file van 3 kilometer.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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Brandsen. En welkom bij de Tros Auto Show. We hebben het eerlijk verdeeld. Ik ben Bas van Werven. Naast mij Carlo Brandsen, hoofddirecteur van Carls Magazine. Carlo, welkom. Dag, jongen. Jongen, jongen. Mag ik beginnen met goed nieuws? De ja, maar. Gewoon even heel snel, even heel kort. Is goed, jongen. De Peugeot 4007. Ja, niet meer leverbaar. Echt? Dat is die bak, weet je wat? Dat is een soort, soort, soort hobbenzak. Ja, zo'n enorm ding, Met ja. zo'n enorme haaienbekgril. Ja. Het is eigenlijk is... een zitzak met, met metaal. Ja, ja. ja, pak een zitzak. Ja. Gooi er zo'n enorme nare gril op. Ja. Uh, flikker hem op de markt en zegt, dit is de nieuwe Peugeot. Het is niet meer leverbaar. Brilj... Hij had ook een schuifdeur, volgens mij, hè? Uh, Nou, uh, nee, dat, deze weer niet, geloof ik. Oh, In, ingewikkeld lening. allemaal. Maar, uh, deze die, die, die, die is niet meer. Het dus, is mooi om even mee te beginnen. Ja, ik zal de vlag uit hangen, hè? Ja, hier. Ja. Bij Radio ziet niemand, want je medioperk op dus er zit geen hond. Nee, hey, wij worden bekeken door. door webcams. Oh hé. ja, dat ja. is waar. We ja. hebben er hier vier hangen, want ja. dat kan niet op bij de publieke ja. oproep. En, en we willen iedereen die een uh, 4007, dat heet hier gewoon een 4007... Waarom oh, zeg je dat zo Dat oh. gaan we gewoon doen. Want het is de broer van de 5008, ja. ook lelijk. Maar ja. iedereen die een 4007 heeft, van harte, hij kan zo naar de sloop. Ja. Hè? Dan heb je ja. ook nog. De 3008 heb je ook nog. Hè? Ja, laat maar zitten. Maar de 508, ja. eh, voordat wij nu weer gesloopt worden door die iedereen bij Peugeot. Peugeot de wel, nieuwe Peugeot 508 vinden wij wel een mooie auto. maar Als het de, goed is, zeggen we het ook. Maar de RCZ? hij is een grappig rototje. Dat vind ik een raar ding joh. Ja, dat vind ik dan wel weer een grappig odetje. Ik vind dat Peugeot nog steeds iets in de koffie doet... waardoor die designers niet helemaal begrijpen hoe een auto eruit wordt te zien. Nee, dat het is het. De, ze hebben wel de beste designers hebben ze wel naar Citroën gestuurd. Die hebben ze naar Citroën plaats. gestuurd, ja. Maar goed, Karlo, we, te hebben volle, he? we hebben een volle show. Um, uh, laten we eerst eventjes uh, met het goede nieuws beginnen. We hebben gereden met een opvallende verschijning op de weg. En als je die, die auto bij het stoplicht hoort wegrijden... dan, dan klinkt dat zo. Lekker, hè? Hij is vooral snelweg ook. Ja, ja de, de Nissan GTR. Het is <laughs> ja. de snelste weg ter wereld. Maar we hebben ook een gast, en dat is een politicus van GroenLinks. Ja. En die heb jij uitgenodigd. Ja. Wat ja. is dit? Zal ik, het, zal ik het heel kort even inleiden? Nou, nee, ik wil me eerst even welkom heten, mag dat? Bas Eickhout. Okay. dankjewel. Goedemiddag. Uh, Europarlementariër voor GroenLinks. Maar hoe kan dat? GroenLinks, dat is inderdaad... Nou, eh, Carlo, kom. Nou, ik denk, die is toch te laat. Die komt toch te laat. Dus komt die komt kom met de trein. Die komt met de trein. Dan zul je nou, net zien dat hij het wel doet, die trein. Ja, hij, ja. deed wel, hij deed het wel, hè? Hij deed het wel, Bas. Nee, maar, het, um, nou, die, heel kort eventjes. Een, ik, ik denk ongeveer een jaar geleden toen moest ik um, opdraven in het programma God, Rondom 10. Mm -hmm. En daar zat ik met een, uh, een GroenLinks-meneer, geloof ik. En die, en die was uit Rotterdam iets, iets moeilijks. Arno Bonte, denk ik. Arno Bonten! Jij zegt het. Een soort ijskop in pak had hij aan. En, uh, en die, die in, in de aanloop naar die uitzending toen... Mm -hmm. dat gingen wij discussiëren over 130 kilometer per uur... toen... toen een, ik was een asfaltfundamentalist en we dit en dat. en we een was partij modder gegooid en dit en dat. Ja, ja. Ik denk, nee joh, wat is er allemaal aan de hand met meneer Bont? Maar goed, dat maakt niet. uit. die uitzending allemaal goed gegaan en zo. Dus En nou zat ik vorige week... Was het vorige week, Bas? Ja, ja. twee weken geleden. Twee, twee weken, weken. weken Tijd vliegt, hè? Um, uh, zat ik weer met iemand van GroenLinks, maar dan een Europarlementariër. En mm -hmm. uh, dat was bij de Technische Universiteit Eindhoven. Dat, ging, dat was, was, had, had ook iets met het Europese parlement te maken. Nou, zou ik je ik besparen? En er zat dus Bas is Een goede vent. Die is, helemaal, die, is helemaal, die, is helemaal, die is helemaal niet tegen auto's. Dus in Europa denken ze weer anders daarover dan, dan in Rotterdam. Dat, nou ja, nee, dat kan ook heel persoonafhankelijk zijn, natuurlijk. Hè. Nee, want het maar is dus partijstandpunt. Nee, want je, ja, iedereen associeert auto's met rechts. Ja. Dus er zit een kleine fractie groen rechts in groen links eigenlijk. Dat zou kunnen. En zou dat Bas Eikhout zijn? Bas, door, kom kunnen. er maar in. Ja. Vertel het maar. Nee, want je had een, een hele goede nuance. Vond ik. Nou ja, kijk, volgens mij schieten we er ook helemaal niks mee op... als wij uh, een, van die twee kampen gaan krijgen van auto versus trein of iets dergelijks. Wat nee. ik eigenlijk heel belangrijk vind is dat... Kijk, in de toekomst weten wij de auto... Dan heb ik daar ook gezegd, de auto is er om te blijven. En daar kunnen we van alles ons tegen verzetten dat ze helemaal weg moeten... maar de auto zal er blijven. Belangrijk is, hoe zorgen we nou voor dat we die auto op een goede manier gebruiken? En dat betekent op bepaalde plekken hebben we dus echt veel meer openbaar vervoer nodig... Hè, in dichte steden. Ik vind het ook wel weer mooi, gisteren de getallen... gemiddeld is Nederland de meeste tijd kwijt per dag om naar... Je werk ja, te komen. Ja, wij ja. zijn toch een klein land volgens mij. En toch ja. zijn wij daar de meeste tijd aan kwijt. Dat is dus heel raar. Dat betekent er moet echt iets aan gebeuren. Om te zorgen dat dat sneller kan. Overigens, in de plannen van GroenLinks en doorberekeningen van CPB... scoort GroenLinks altijd heel goed met files oplossen. Dus dat is ook een interessante. Wij worden altijd gezien als de autohaters, maar we lossen de files wel op. Ja, doordat je zegt: hier niet meer genoten rijden. Dat is ook zo. Nee, nee, nee, wij nee dat, dat, nee, dat nee, zit maar, maar, maar, er. Dat, even een klein, klein ja. gemeentelijk dingetje. GroenLinks bereikte Vos heeft gezorgd dat je in Amsterdam met je oude auto niet meer naar binnen mag. Ja, maar dat had weer met de luchtkwaliteit aan ja, de plekken te maken. Ja, maar dit was links, hè? Ja, ja, maar goed. Ja, maar, ja, maar dat is, in Nederland zie, Nederland, zie minder auto's. In, in Europa ja. zien ze dat... Nou ja, kijk, wat, er in, wat er in Europa is gebeurd, is van... We weten, we hebben op de lange termijn... moeten wij flink onze broeikasgassen naar beneden uitstoten. En uh, daar zul, zul je dus eigenlijk je transportsector... Hè, de hele transportsector, niet exact, alleen de auto's. En moeten we allemaal zullen we terug moeten. Ja. Nou, ik denk dat... Uiteindelijk, als je dan kijkt, wat is een hele snel stijgende sector, is vliegtuigen. Ja, vliegtuigen op elektriciteit, dat zie ik, zie ik niet snel gebeuren. Moeilijk. Dus dan moet je vooral investeren in alternatieven van brandstoffen. biobrandstoffen, maar dan op een duurzame manier. Hetzelfde geldt voor transport. Het zal ook flink blijven stijgen, is ook ja, nodig ja, voor je ja, economie. Het goederenvervoer. Het goederenvervoer, ja. Daar heb je ook gewoon alternatieve brandstoffen voor nodig. Plus zullen we veel slimmer om moeten gaan met onze logistiek. Omdat we nu nog te vaak lege vrachtwagens heen en weer Slepen, dat is ook zonde. En dan personenvervoer, de auto's, waar dan jullie met veel enthousiasme, of soms juist niet, zoals ik net hoorde, over spreken. <laughs> dan denk ik van ja, daar zal dus in grote mate wel degelijk elektrisch rijden, of in ieder geval gedeeltelijk, dan krijg je dus van die mooie ja, van die half-half, van die, die hybride, hybride ah, voertuigen, je ja, want, want daar zit nog even een puntje ja. van verschil uh, tussen ons. Tuurlijk, uh, ja, we zijn bus. het toch niet helemaal. Dus in die zin kunnen hey. we niet meteen invoeken. Geluk, gelukkig nee. hebben we nog wel een vijandbeeld beeld van elkaar, maar het wordt, oh. het, wordt, het wordt wat minder. Nee, maar jullie zetten nog wel heel erg in op, op het vol elektrische autoverhaal. En dan gaat het gewoon niet halen, nee. behalve in de stad. Ja, maar de stad is wel een grote. Ja, tuurlijk. Dus nee, maar dat is wel... Een uh, vijf, denk ik, op het totaal. Als je kijkt naar, uh, zeg maar, ook in die discussie die we in Eindhoven hadden... was het heel duidelijk, jij bent geen fan van vol uh, elektrisch rijden. Je noemt dat uh, een beetje, ter, uh, wat was het ook weer, plantsoenwagentjes. Plantoenedienst. Oh, ja, ja, ja grouw, Maar als je gewoon kijkt in Nederland, wat is nou het meeste vervoer? Dat is gewoon woon-werkverkeer. Uh -huh. En woon-werkverkeer is over het algemeen gewoon... Nou ja, je hebt het over die anderhalf uur gemiddeld. Dat kan allemaal elektrisch. Dat kan prima elektrisch. En juist Nederland. Want heel dicht bevolkt, flinke randstad. Als we dat nou eens verzorgen dat we dat met openbaar vervoer... en wel degelijk elektrisch. Maar als jij dan op vakantie gaat, of jij wil in het weekend... wil jij even lekker los, ja, dan zul je waarschijnlijk nog een andere auto ook hebben. Ik, maar ik... die heb je niet meer in de stad gepakt. Maar mag een V8 dan nog wel? Ja, van mij wel. Kijk, kijk. kijk van mij... Nee, hey, ik kom stop, hier goed weg. Ja. Ja. Je, je redt het net. Ja, nee, helemaal ja. goed. En dit gaat zo meteen op de Twitter gebeuren, jongens. Want Dan wordt ja. die ernstig getwitterd. jongen. Maar Nee, maar... Even, ik heb voor die stad heb ik ook een oplossing. En als GroenLinks zich daar nou groots achter schaalt... Hè, dat is de elektrische fiets. Er stond de elektrische fiets op die, op die ik, meeting. Wat heb jij in je koffie? Ja, nee, nee. Dat is diezelfde koffie als die de, Peugeot? Ja, maakt. ja, dat is die ja, ja, dat ja, dat precies. ja, de fiets 008. De elektrische fiets. Er stond in Carlo Uithoven. Uithoven. Frans, aflevering 6 van de Troms Show met een pleidooi. Voor de elektrische fiets. Ja. Nee, dat, even wet, dat kan getwitterd worden. Dat ja. doen jullie allemaal. Ik ben wel niet, maar ga je gang. Jij bent Basti, die twittert. Ja. Er stond een eind over. En dat moet Bas een heel warm gevoel hebben gegeven. Bas Eickhout dan. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als je gaat fietsen, dan is de gemiddelde. Uh, maximale lengte die men wil fietsen, normale fiets, 4 ja? kilometer. Ja. Met een elektrische fiets, wat er tegenwoordig best oké okay uitziet, want je ziet, je ziet niet waar <laughs> ja, nee, jij ja, lacht. Is dat 9 kilometer? Nee. <laughs> nou, dus dan is dan. Dat maakt de elektrische auto overbodig. De personenauto. Ja, nou ben ik het eens. Ja. Ja, maar je moet mij ook even ik laten een... praten. Voordat ah, je... Ja, nee, begrijp het, dat deed ik ook. Ah, ja, ik, ja. Ik, ik moet zeggen, Carlo, tot, tot die laatste opmerking ging het heel goed. <laughs> um... <laughs> nee, want dat is een mooi voorbeeld waarin je hem kan laten zien, dat fietsen... Kijk, wie is nu het rolmodel van fietsen in deze regering? Dat is donner. Mm -hmm. Ja, daar word ik dus niet vrolijk van. Want het is nou niet zeg maar het fietsie-mag dat je wil uitstralen. Hij straalt dan maar vooral mee degelijkheid. En wat mij betreft, saaiheid uit. Maar fietsen kan ook gewoon op een hele hippe manier... naar je werk, op een leuke manier... en op een hele milieuvriendelijke manier. Dat moet, moet iedereen gaan doen. En dan Vindelijk, zeg ik dus niet tegelijkertijd... Kunnen en wij daar, rijden. En, en daarmee voor de rest van de, uh, moet de hele wereld alleen nee. maar fietsen. Nee, kijk, nee. dat is dus een, echt een misverstand. Het alleen het beleid het is... is te veel alleen maar op die auto gericht. En laten we ook eens nadenken over elektrisch fietsen. En dan kunnen jullie in het weekend ook nog eens een keer wat... Uh... Maar dat is, dat is wel mooi, want uh, over het algemeen... Hè, politie hebben één stokpaard. Uh, en dat is tegen die auto. Ik hoor nu een sensibel geluid van iemand die zegt... je moet gewoon kijken naar gebruik. En je moet kijken naar de diverse mobiliteitsmanieren uh, die er zijn. Nee. En daar een optimum in zien te vinden. Ja, nou. en ik denk wat dan heel belangrijk is voor Nederland... is dat wij de Randstad eigenlijk veel meer in de inrichting als een grote stad gaan zien. Ja. En dat betekent, je moet niet zorgen van verwachten... dat iemand van buiten de Randstad alleen maar met openbaar vervoer... de Randstad ingaat, nee. Maar je kan wel iemand vragen om richting de Randstad dan te rijden. En dan vervolgens komt hij bijvoorbeeld bij Veenendaal de Klomp... richting het, het hart van, het, uh, van de Randstad. Uh -huh. En dat daar heel duidelijk is aangegeven van jongens... Is het nou zinvol om die A12 door te blijven rijden? Ja. Of moet ik nu overstappen op de trein? Dat staat aangegeven. Dan moet dat station ja. van Veenaal de Klomp ook veel meer zijn dan wat het nu is. Nu mm -hmm. is het gewoon is het een perronpunt. Nou, dan ga je echt niet voor je hobby staan. Maar nu wil je gewoon kijken. Zorg dat het echt een overstapstation is. En dat het dus rendabel wordt voor mensen. Hé, hey, ik rijd tot VNL de Klomp. En nu ga ik verder en dan met dan de trein. De trein. En, dan vervolgens, en als je dat ook nog eens een ja. elektrisch oplaadpunt voor de zorg. Kom ik toch weer bij het elektrisch rijden. Ja. Dan kan je auto daar geparkeerd staan. Laat die op. Jij komt weer na het werk terug. ...terug uit de Randstad, wat dus veel meer een metrostation is... ...metroachtige geworden. je ja. komt terug, je stapt in je auto... ...die je ondertussen netjes is opgeladen en je kan weer heel Nederland... Je knalt er heel bij. Nederland door. Heel mooi, tot nu toe gaat het klinkt, allemaal goed. Klinkt een soort van verstand. Maar, en ik blijf maar zeggen, die elektra, waar komt die vandaan? We hebben allerlei visiecentrales... Ja. En daar kijken we niet naar. Ja, Dat zegt Guus van Lienen ook op Twitter. Linde, hè? Hè? Wanneer gaat groen rechts dan? Groen rechts, dus wat doen aan al die oude nou. energiecentrales? 43% CO2-uitstoot versus 20% van het totale transport. Nee, maar dat is een heel belangrijk punt. En daarom zeg ik ook altijd van... wil jij echt naar zo'n duurzame transportsector in de brede zin dan zul je absoluut je elektriciteit moeten vergroenen. Ja. En zolang wij op die kolencentrales afhankelijk blijven... en we dat niet goed vervangen nee. door duurzame alternatieven... dan heeft de overstap naar elektrisch rijden... inderdaad, ook op milieugebied, totaal weinig vrienden. zin. Want totaal stoot er dan evenveel uit. Je hebt wel minder luchtkwaliteitproblemen in de stad. Want ja. het wordt meer dan ergens bij een centrale... krijg je alle ja, uitstoot. Okay, dus V8 in het weekend en kerncentrales voor dit probleem. Ja, en uh, je begrijpt dat GroenLinks dan zegt... Van waarom toch weer kerncentrales, waarom niet weer decentraal? Je hebt, je hebt daar zonnecentrales, windcentrales zijn zoveel mm -hmm. mooiere alternatieven die langer staan. Geen afval creëren, niet uraniumimport. Ook daar, jongens, dat kan weer veel slimmer. Oké, okay, Bas, we gaan zo verder praten. Ik moet hier even van bijkomen. Ja, ik ook, want ik word, <laughs> al hier, ik word hier al de nieuwe hoofdredacteur van het nog op te richten fiets-tijdschrift Velo Electric genoemd. Oh, ja, ja, zie Dat al, kan nou weer niet, ik natuurlijk. Ik mooi in zo'n licht beige pak, zittend op je elektrische fiets, <laughs> over de Veluwe, 32 net een andere bejaarde inhaalt. Geweldig. <laughs> Wij gaan ondertussen <laughs> rijden met de Nissan GTR. Even ogen dicht. Hard nadenken over wat ik nu zeg. 3,8 liter. Zes cilinder. Permanente vierwielaandrijving, 530 pk. Gekoppeld aan een automaat. Wat voor auto? Nee, niet uit Duitsland. Nee, ook niet uit Italië. Uit Japan. Dit is de Nissan GT-R. Ja, Nissan. The people that bring you the Almera. Maar die kunnen ook niet. De GT-R van Nissan. Het allermooiste spelgoedje wat ik dit jaar ben tegengekomen. Het is zo gemaakt om alleen maar keihard te rijden. Verder is die auto fantastisch. Fantastisch mooi afgewerkt. Overal carbon in. Het is allemaal gemaakt op lichtgewicht. En spijkerhard gaan. En dat kan. Maar het is ook wel weer. Het is een auto waarmee je ook gewoon rustig 50 in de stad kunt rijden. Hier kunt u uw oma boodschappen mee laten doen. En zeker weten dat ze met de boodschappen thuis komt. En heel. En met een nieuwe vriend van 23. Want dat doet hij wel. Nou, de top die ligt op 310 km per uur. En ja, ook dat is een ja, Zuid-Duitse eh, snelheden. Dat haalt de versie in Japan trouwens niet. En dat is wel een heel mooi verhaal. U moet zich voorstellen, als je zo'n auto koopt in Japan, zo'n supersportscar, dan gaat die nooit harder dan 180. Alle auto's zijn er begrensd op 180 km per uur. Dus ook deze tikt gewoon de brandstoftoevoer af bij 180. Tenzij u op Suzuka komt, op het racecircuit... In Japan. Het beroemde Formule 1-circuit. Als u daar met deze auto rijdt, dan herkent de GPS dat u op Suzuka rijdt. En dan kan hij ineens alles. Dan kan hij 310. Dan gooit u hem er niet af. Dat is mooi, hè? Het is een auto echt gemaakt voor het circuit. Nogmaals, briljant. Maar dan even naar de prijs. Wat kost die? Maar hij kost 128.000 euro. En dan heb je de Black Edition zoals deze. Als u hem helemaal uitkleedt dan heeft u hem voor 127.000 euro. Hij is dus gewoon compleet. En het prettige is dat hij daarmee eigenlijk heel goed geprijsd heeft. Hij heeft specificaties van auto's die twee keer zo duur zijn. Maar ja, het blijft wel heel veel geld. Wie zijn nou zijn directe concurrenten? Denk aan Porsches GT3. Denk aan Ferrari 458 Italia. Dat soort auto's komt er in de buurt. En die zijn misschien hier en daar zelfs wel wat sneller... En uit fantastisch. En in bochten, ja, het kleeft aan de weg. Wat kan ik meer zeggen? Het is de lekkerste auto die ik gereden heb dit jaar. De meest bijzondere en ook het gekste. Want niet verwacht dat dit merk uit Japan dit kan. Ja, dat kunnen ze gewoon. Ja, het is een bijzonder ding. Bijzonder, ja. absoluut. Het is wel grappig, wel op de website uh, een, een, een, een polletje... Van, van, van met welke auto zou je het liefst op de Nürburgring een rondje rijden? Ja. Of een paar rondjes rijden. Dat was dan de, de, de GTR, de ne, nieuwe 911 en de Aston Martin VIA Advantage. Komt die GTR nog een Nederland? Ja, maar dat is ook... Weet je, er is een test gedaan door een, door een Amerikaans autoblad... wat een verkeerde naam heeft, want dat is Rekker Rosmaar. Eh, die oh. hebben op een landingsbaan 13 supercars neergezet... Ja? Van Ferrari, Porsches, GT3. Alles, alles door elkaar. Echt het mooiste wat er is. En een Nissan GTR. En wie denk je wint de quarter mile? Nou, dan weet het antwoord al. De Nissan GTR. Dat ding rijdt gewoon. Is het snelste, is het snelste weg en komt het snelste aan. Ongelooflijk snelle auto. En, en je, je krijgt dus niet uh, verf over je heen van, van, van Bas Eickhout. Want die zegt, in het weekend mag dat wel. Nou, een keer. Mag wel. Ja, Kijk. ja. en dat nou. is prettig. Want hij is nog steeds hier in de studio, GroenLinks Europarteit, daar je Bas Eickhout. Um, we hadden het al over fiets. Gaan we het verder niet over hebben. <laughs> Hot item is de fiscale bijt in op zuinige auto's. Um, en het, het punt is dat we krijgen ook de laatste tijd... nogal wat kritiek over ons heen als Nederland... om het uitvoersvriendelijke ja, belastingparadijs voor bedrijven. Waarom is er nou Europees niets te regelen over die uh, uh, zuinige auto? Omdat gewoon eigenlijk de verschillen voor, voor, voor auto's te groot zijn in Europa. Als je kijkt naar een land als Spanje... dat is natuurlijk een heel ander land dan Nederland. Uh, wat Europa kan en moet doen. is ze stellen eigenlijk de normen. van hoeveel mogen de auto's uitst uitstoten. Ze moeten ervoor zorgen. kom ik toch weer even op elektrisch rijden. als je dat her en der gaat doen. zorg dan in ieder geval dat je dezelfde standaarden hebt in Europa. Mm -hmm. Niet dat jij straks de grens overrijdt. met een elektrische auto. en je meteen je stopcontact moet verwisselen. En ten derde zorgen dus dat. gewoon de innovatie in die autosector gestimuleerd wordt. Mm -hmm. Maar vervolgens, ja, precies. de fiscale regelingen. Ja, dat is toch echt voor de verschillende lidstaten. Want elke fiscale regeling is zo verschillend... dat moet ja. je ook niet vanuit Brussel gaan regelen. Het probleem is natuurlijk met al die nationale industrieën... dat een Duitsland weer even hele andere regels wil dan Frankrijk. Of Italië, om het zo even te noemen. Ik vind het knapper als je dat op één lijn krijgt. Dat gaat nooit gebeuren. Nee, nee, Schat, nee je, je zou alleen al als je praat over de, over de uh, BPM die wij hebben bijvoorbeeld... Hè, luxe belasting op auto's... waarin je al een beetje dingen inprijst. Uh, want vaak zijn het duurde auto's waarbij je... Uh, meer uitstoot hebt en dus uh, wat meer van die... Van die de heffing erop wil hebben, dat hebben ze in het buitenland niet. Er ontstaat toch een hele onheldere situatie binnen Europa... omdat er geen eenvormigheid is in het, in het fiscale beleid rond automobielen. En dan kan je inderdaad zeggen... ja, er zijn, er zijn verschillen onderling eh, onder, in het land... en verschillen onderling in gebruik in landen. Maar je kan toch tot op zekere hoogte... kan je met fiscale, Europese fiscale maatregelen wel een eind komen. Ik denk wel, Kijk, wat er vanuit Europa wel steeds vaak gestimuleerd is... zorg nou eens dat je bij je fiscale regels... veel meer het gebruik belast dan ja. het bezit dat bezit. Ja. Want dat is gewoon, ik bedoel, ja, zolang die auto stilstaat. en dan kun je er prachtige dingen mee doen. maar het, het rijden, dat wil je gewoon belasten. en niet zozeer het bezit. Dat is wel een ja. tendens die je in Europa ziet. Ja. En verder voor wegtransport, dus vrachtwagens, daar zie je wel steeds meer ideeën... voor een euro-vignet en dergelijke, waarin je dus wel dezelfde fiscaliteit krijgt... voor vrachtwagens, omdat dat al natuurlijk door heel Europa gaat. Maar ja. ja, voor personenvervoer is dat gewoon minder het geval. En moet je ook niet proberen dat allemaal te gaan regelen vanuit Brussel. Ik bedoel, je moet dat doen in Brussel wat zin heeft. Heb jij zelf een auto? Ik heb geen auto. Het viel stil. Heb je een elektrische fiets? Ik heb ook geen elektrische fiets. Ik heb gewoon een normale fiets. Ik, ben, uh, ik, ik woon in Utrecht. Ja? Ik woon in Utrecht redelijk in het centrum. Nou, dus ik ben zo iemand die ja, in het centrum. Ik, dat betaal ik veel te veel om het ook voor mijn deur te parkeren. Mm -hmm. Ik ben wel lid van Green Wheels. Daar hebben ze van die leuke Peugeots. Worden jullie heel enthousiast van? Leuke Peugeots? Leuke, ja, leuke dat is, die zijn, dan Moet het een 508 zijn? Er <laughs> zijn nog een leuke Peugeot. Nee, 107 joh, Nee, dat, het, dat is ook weer. Het, het, het oogt ook niet misschien. Maar tegelijkertijd, het is voor mij heel mooi. Want als ik ergens een keer naartoe moet, Dan ga ik met de trein naar een hoofdstation. Dan staat daar zo'n greenwheels bij het station. Daar stap ik in en kan ik zo naar mijn ouders ja. rijden die niet bij een station wonen. Ik, maar je wilt toch uiteindelijk gewoon een auto hebben? <laughs> nou, voorlopig, zolang ik in de stad. Eigenlijk toch? Dus kom, kom op, wees ik... eerlijk. Je nou. wordt s'nachts wel eens badend in zweet wakker. Omdat nou, je, dan... je de velo je hebt, hebt liggen, gelezen. Ja, met hoofdredacteur, met Carlo. hoofdredacteur Karl ja. Ja. Okay. Ja. En s'nachts dus wil je baden en dan denk je: Ja, ik wil hem! Oh, jongens, jongens mag ik jullie even onderbreken? Ja? Uh, we hebben iemand aan de lijn. Okay, ja. Die heeft gereden met een tamelijk acceptabele auto. Daar kunnen zowel uh, Bas 1 als Bas 2 mee leven. En dat is Mario Vos. En Mario Vos die was vorige week voor een bekend autotijdschrift in. Uh, wat was het? Mario Help, maar waar was je ook weer? San Francisco, geloof ik, hè? Ik. Ik was in vlakbij San Francisco in uh, het plaatsje Fremont. Dat is in uh, Silicon Valley. Yo, en, en daar heb jij uh, uitvoerig kennis gemaakt als een van de weinige mensen uit ons land. Met ja. een geheel nieuw automobiel. Ja, ja het, was een, het was een exclusief clubje. Er waren uh, 3000 klanten uitgenodigd. Ja. En 20 journalisten uit de hele wereld. Kijk, en uh. daar was Karos natuurlijk bij uiteraard. <laughs> oh, niet, <laughs> hey, maar, maar, maar vertel, wat, wat, uh, wat, wat, was het, wat was het doel en wat waren je bevindingen? Nou, we hebben gereden met, uh, een klein stukje overigens maar, met de Tesla Model S. Dat is een nieuw model van Tesla. Ze ja. hebben nu een sportauto, een omgebouwde Lotus Elise, op elektriciteit ja. omgebouwd. En die Tesla Model S, dat is een auto die ze van uh, de bodem af aan helemaal zelf hebben ontwikkeld. Ja. Een soort Fisker Karma, maar dan van Tesla? Of ja, Fis Fisker uh. Karma is een plug-in hybride. Daar zit nog een verbrandingsmotortje in, voor het geval de accu leeg is, maar in de Tesla zit dat niet in. En Tesla is volledig elektrisch en heeft ook geen, uh, geen noodbackup in de vorm van een bezinemotis die wat aan stroom kan leveren. Ja. Precies, dus ook na de elektra is het gewoon op. Ja, daar is het op. Maar ja. bij, uh, ze zijn wel wat slimmer bij Tesla, want uh, ze bieden drie mogelijkheden voor accu's aan. Eentje waarmee je 260 kilometer kan rijden, eentje waarmee je 370 kilometer kan rijden en zelfs eentje waarmee je 480 kilometer kan rijden. Heb jij iets geprobeerd? Halen ze dat ook echt? Nee, nee, dat daar waren de testritten echt veel te kort voor. Dus ja. uh, we moeten voorlopig even afgaan op wat de grote baas daar roepte. Dat is meneer Elon Musk. Ja. Maar het is wel apart, want ze, ze, ze, ze pakken alles heel anders aan dan normale autofabrikanten. Waarschijnlijk omdat ze helemaal niet uit de auto-industrie komen. Dus uh... ja, nou ja, ze, ja, dat, ze, dat kan een nieuwe en heldere blik geven op, op de materie ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, waar, waar ze vooral trots op zijn, is het batterijmanagement wat ze in die auto hebben zitten. Want ze roepen dus dat ze uh, 300 mijl per uur kunnen laden, snel laden... Ja. ...zonder dat de accu daar echt uh, veel slechter van wordt. Wat ja. in veel gevallen vaak wel zo is. 300 mijl per uur, ja, dat is, dan een ja. het is echt supercharge eigenlijk. Hè? Het zou dus, ja, het is, zou dus ja. een revolutie, in autoland zijn eigenlijk. Heb, dat, heb je al enig ja. zicht op wanneer die auto komt en wat die gaat kosten? Ja, nou, ze hebben, ze hebben aangegeven dat ze midden volgend jaar met de productie beginnen voor Amerika... Ja. En dan eind 2012, begin 2013 komt hij ook naar Europa. Mm -hmm. En de prijzen beginnen. Nou, daar zijn ze heel voorzichtig mee. Hangt ook van de dollarkoers af, natuurlijk. Ja. Uh, rond de 65.000 euro. Maar dat is dan met de, de simpelste uh, accu ja. aan boord. Maar heb en je als je echt een... de volledige, het volledige accupakket wilt hebben. waarmee je mee dus echt 480 kilometer zou moeten kunnen rijden dan moet er 20.000 dollar bij. Okay. Oh, okay. Maar het is, een, het is een auto waar je met, met uh, tot zeven mensen in kunt volgens mij? Ja, G ja, ja, ja, ja. precies. Ja, dat is dus heel, heel apart. want ze hebben de, de, de, de hele bodem van de auto is zeg maar uh, het accupakket. Uh -huh. De elektromotor zit bij de achteras. Dus aan de voorkant heb je ook niks. Aan de voorkant is een gigantische bagageruimte. En achterin heb je ook nog een bagageruimte. En daar kun je dus twee kindertjes nog in kwijt. Die ja. tegen de rijrichting zitten. Ja. Dus met zo'n oude Peugeot. Uh, ja, mooi is dat. Die, uh, dat ja. Ja. Ja. Het is een mooie auto, hè? voornamelijk Ja, het is, het is ook een prachtige auto om te ja. zien. En hij is helemaal van aluminium. Hij is extra licht. Hij ja. heeft uh, iets meer dan 500 kilo. Dus, uh, en hij gaat verschrikkelijk snel. Hij trekt Ge zo vreselijk snel op. Geweldig. Ja. Helemaal ja, top, ja, top, Mario. Top, top. Ik, ik, ik, ik, ik was daarbij bij die, die baas. Die, die was aan het uh, opscheppen dat, hij zelfs, dat er nog een sportversie kwam. En die zou sneller zijn dan een Porsche 911. Nou. Ja, Kijk. Maar, vol elektrisch. Op. Hartstikke goed. Dankjewel. Mario, dankjewel ja ga ik Nou Bas, dan weet je meteen welke auto je moet gaan kopen in 2013. Denk ja, ik. maar dat laten zien in Amerika. Ik ben daar ook in Vermont geweest. Daar ja. is echt het, het elektrisch rijden ook heel hip en heel modern. En ja, dat is ja. echt een verschil in Nederland. He, dus nogmaals, we willen van het Donners af die de fiets promoot. Nee, we willen juist ook laten zien ja. dat het op een hippe manier... maar ook een mooie groene manier kan. Kijk, Kijk, absoluut. Ik vind het mooie woorden. En ik vind het vooral mooie woorden dat we nu met de GroenLinksers gesproken hebben... die niet per definitie... Nee. Uh, anti-autorisch, nee, dus. maar gewoon even een iets heldere en reëlere beeld heeft. Dat wilde ik. Daar, daarom zit hij hier, Bas. dat was je eerste vraag. En dat is helemaal gelukt. Dankjewel, Bas Eichhout. Ja, voor GroenLinks. Volgende week een nieuwe Tross op Radio. En dan ben ik er niet, dan zit Huub Stapel op mijn plek. Ja. En dan is hier te gast de voorzitter van de Krak, Koninklijke Nederlandse Club. Ja. Nooit van gehoord, maar dat is wel leuk. Ja, eh, niet, hè? Ja, ja, ja, eh, tot die me. tijd zijn wij te volgen op Twitter, <laughs> at Tros Autoshow. En ook op Facebook. Dan moet u aan Jorne vragen hoe dat zit. Ik ga u verwijzen naar onze site www.tros.nl. Slash Autoshow kunt u de uitzending weer terugluisteren. Vragen opmerking en opmerkingen sturen naar autoshow.tros.nl. Straks de collega's van Opium hier verder. Tot volgende week. Eerst naar het nieuws van half drie met Jeroen Tjepkeba. Tot volgende week. Radio 1.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 Hendrikje van Andel werd 115 jaar. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat iets in haar genen de vrouw beschermde tegen dementie en andere ouderdomsziekten. In de hersenen van Hendrikje van Andel was geen spoor van dementie en zat ook geen adelverkalking. Bij een landelijke controle op snelwegen is gebleken dat 13% van de vrachtwagens ernstige gebreken heeft. In totaal zijn de afgelopen dagen ruim 300 voertuigen gecontroleerd en waren 165 overtredingen. 40 vrachtwagens mochten niet verder rijden.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 Nog steeds veel vertraging tussen Meer en Antwerpen. 22 kilometer door werkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Eindhoven. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij oud beijerland nog 4 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. En op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen bij Rilland 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium, het cultuurmagazine van de Avro op Radio 1. Inderdaad, het is zaterdag. Maar als je naar buiten kijkt, dan had het. Uh... Uit naar buiten kijkt, die vanuit de Amstelferier van Carré... dan had je het beter zondag kunnen noemen. Prachtig weer, zeg. Tot half vijf zitten wij hier binnen, verdorie. Uh, Breitner, Villard en Bonnaar, ze schilderen niet alleen verdienstelijk... maar ze hadden ook een fototoestel. En daar wisten ze ook wel behoorlijk raad mee. Het Van Gogh Museum laat schilderkunst en fotografie samenkomen. Straks de samensteller van die tentoonstelling. Vormgever van de tentoonstelling. Uh, Vincent Bijlo over zijn nieuwe theaterprogramma. Al 225 jaar oud, maar nog springlevend. De kleine komedie, met dank aan Joep van het Hek bijna 1400 man op af. Er gaat 500 mensen in. En toen hebben ze allemaal speakers buiten gezet. Ja, dat is echt een ouderwetse happening. In de virtuele vitrine vertelt Hella de Jonge... wat Freek met de Ipeziekte heeft. En Freek is dus met dit beeld... met de Ipeziekte, is hij gaan dansen. En de 80 seconden latente talent. Het leven is verrukkelijk. Dat wordt straks beaamd door cpnb directeur Eppo van Nispen. En de live muziek is van Vinsky Project. Well. Ik beloof u straks, spelen ze een stuk langer. Wat gebeurde er allemaal op cultureel gebied de afgelopen week? Laura Kors zet het voor u op een rijtje. Wist u dat het Tropenmuseum in Amsterdam... wordt gefinancierd uit het potje van ontwikkelingssamenwerking? Deze week kondigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan... te zullen stoppen met deze 102 jaar oude afspraak. Daardoor krijgt het museum straks jaarlijks 20 miljoen euro... minder aan belastinggeld. Bij het Tropenmuseum wisten ze niet wat ze hoorden... Al dus bestuursvoorzitter Jan Donner. Dan moet je toch inmiddels in ieder geval hebben ontvangen berichten waarom dat gebeurt. Motiveringen waarom er geen geld meer is. Nou, gelukkig is daar staatssecretaris Ben Knapen. Die kan dat in één zin uitleggen. Dat wij met uh, schaarster wordende middelen uit ontwikkelingssamenwerking niet tot in lengte der jaren een museum in Amsterdam grotendeels kunnen financieren. Knapen had ook nog wat verzachtende woorden. Want we moeten niet denken dat hij een boeman is. Het is me ook dierbaar. Uh, het is ik ben met mijn kinderen vaak genoeg geweest. Dus mijn insteek is niet om te, te bezien hoe we dit zo snel mogelijk om zeep kunnen helpen. En dan was er nieuws uit De Wereld Draait Door. Ik bedoel, groot nieuws. Ik vind het groot nieuws. Sorry, Matthijs. Dichter Nico Dijkshoorn kondigt het zelf aan. Ik, uh, ik ben gevraagd om het Boekenweek essay te schrijven. Het thema is vriendschap. Het, het, wordt, het gaat heten verder alles goed. Het wordt een uh, brievenboek. Ik heb er heel... ontzettend veel zin in om het en te zeggen. En het schrijven. is een grote eer, vind ik. Ja. Overigens zal het Boekenweek Geschenk volgend jaar geschreven worden door de Belg Tom Lanois. Tenminste 8000 mensen willen dat er in Amsterdam een metrostation komt. vernoemd naar Zanger Ramses Shaffi. Daarvoor zou de naam van station Vijzelgracht van de Nieuwe Noord-Zuidlijn moeten wijken. Twee handige marketingjongens hebben hier inmiddels al behoorlijk wat publiciteit mee gescoord. 60 BN'ers hebben ze zover gekregen. Metrohalte-ambassadeur te worden. Waaronder Wim Kok, Jeroen Krabé en Frits Pits. Als alles lukt, dan klinkt het bij de opening in 2017 misschien wel zo. Het volgende station is Ramse Shaffi. Nog meer Shaffi-nieuws. Want er is een nog nooit vertolkt lied van hem gevonden. Tussen een stapel handgeschreven documenten... hebben drie jonge Haarlemse cabaretiers de tekst van het nummer ontdekt. Het trio heeft er in de stijl van Ramses muziek bij gemaakt. En of dat gelukt is... Oordeel zelf. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. En tot slot, zanger Jacques Herp is op zoek naar 40 Manuela's. Volgende week bestaat zijn gelijknamige hit 40 jaar en dat wil de zanger groots neerzetten met een heuse Manuela-party in Breda. Het zou niet al te moeilijk moeten zijn, want in het jaar na de hit zijn er in Nederland ruim twee keer zoveel Manuela's geboren als daarvoor. De eerste 40 aangemelde Manuela's kunnen gratis bij de party naar binnen en mogen meezingen op het podium. En ik weet dat u er nu op zit te wachten, dus vooruit een klein stukje dan. Manuela. Ja, heerlijk hè? Ja, mooi overzicht, Laura Kors. wordt bedankt. Um, straks wordt u meer over het 25e Cinekit Festival. Maar eerst over het 24e ITVA, het Documentaire Filmfestival Amsterdam. Heeft dit jaar veel aandacht voor de muziekdocumentaire. Leuk, het ITVA werkt voor het eerst samen met het Amsterdamse poppodium, De Melkweg, vlak achter de Schouwburg. In november zullen in nog geen twee tijd 319 titels te zien zijn op het festival in Amsterdam. En daarmee is het ITVA het grootste documentaire festival ter wereld. Maar. Al-Derks directeur, dat ben je al jaren, toch of niet? Ja, dit wordt, uh, het is 24ste jaar, dus ik ben er 25 jaar mee bezig. Ja, dat klinkt, je, je klinkt vermoeid. Nee joh, helemaal niet. <laughs> ik was in de tuin aan het werk. <laughs> geen visand, heb ik hebben gekomen. Dat vind ik zo'n onsmakelijk idee. Zeg, wat, wat moet ik me voorstellen bij die samenwerking met de Melkweg? Ja, dat is vreselijk leuk. De ja. uh, Melkweg heeft een, uh, een groot muziekprogramma samengesteld met muziekfilms en de documentaires die hebben wij voor onze rekening genomen, dus de muziekdocumentaires. Dus het zijn ze vertonen speelfilms, animatie en de documentaires worden in de melkweg en ook tijdens itva gewoon in de bioscoop uh, Tuschinski uh, vertoond. Ja. Nou daar, uh, met de bands of met de films die we vertonen treden er ook heel veel bands op. Uh, waarschijnlijk gaat Lucky Fonds optreden. Mm -hmm. We hebben een pianoconcert. Uh, we hebben een, een waanzinnige DJ's in de Escape met uh, echte dancemuziek. En die, uh, ja, die gaan, die borduren eigenlijk allemaal voort op de op de muziekfilms die we hebben. En het is niet alleen popmuziek, maar het is ook klassiek. Het is jazz, het is wereldmuziek. Bijvoorbeeld, het is een nieuwe film over de ja. man bijvoorbeeld. Ja. Nou, oh, ook geweldig natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook een ja, een documentaire bijvoorbeeld over die, die uh, van niet zo lang geleden, over Janine Jansen. Zoiets kan dus ook uh, bij jullie draaien. Ja, ja zeker. We ja. hebben dan. In dit geval zullen we die film niet vertonen. die nee. is natuurlijk al overal te zien geweest. Ja. Maar we hebben wel, wel met Miss Carrie's Concert. Dat is een, uh, ja, echt over klassieke muziek. Uh, en uh, Bob Connolly, Australische ja. filmmaker. Een beroemde filmmaker heeft die film gemaakt. Ja, en, en van Suzanne Raas, hou me vast. Over de dijk heb je die ook of niet? Nee, die hebben we niet, maar die draait wel bij ons op het festival, met name voor de professionals. Mm -hmm. En dan is het voor de sales naar het buitenland. Maar die film draait in principe gewoon in de bioscoop en is ook al overal te zien geweest. Ja, 16 tot en maar met 27 november. We, we draaien ja, hem wel, maar het. dan echt voor, ja. uh, niet meer voor het publiek, maar voor professionals. 16 tot en met 27 november, The Ambassador is de openingsfilm. Is dat ook een muziekfilm of is dat weer iets heel anders? Nee, dat is echt iets heel anders. Mm -hmm. Deze film gaat over uh, eigenlijk een soort van witte bordencriminaliteit. Maar dan in Afrika, of het continent Afrika. Ja. En er worden uh, eigenlijk paspoorten uh, verhandeld. Diplomatieke paspoorten kun je daar gewoon kopen. Er schijnen er zo'n 2500 in omloop te zijn. En dat is heel handig voor het smokkelen van bloeddiamanten. Want dan hoef je niet langs de douane. Aha, ja. zeg, merk je aan het aanbod van documentaires... dat, het, dat, ja, dat we wat kariger tijden meemaken tegenwoordig? Dus bezuinigingen en dergelijke? Of... Nou, ik merk het met name bij de financiering van documentaires. Dat ja. de omroepen en ook de broadcasters wereldwijd ja. veel terughoudender zijn om films te financieren. Wereldwijd zeg je? Dus ook andere ja, landen hebben last van? Wereld. Ja hoor, ja. het gaat over heel Europa, maar ook in Amerika. En uh, ja, het, het is gewoon, het zal heel lastig worden in de toekomst. Dat is een ding wat duidelijk is. Ja, en, en, en je, je, je merkt het uh, nog niet bij het programmeren van het festival dit jaar, neem ik aan. Want dat is met lange dit adem. Dit jaar hè? nog niet, want er zijn natuurlijk, de producties die wij krijgen, ja. natuurlijk, is al twee of drie jaar aan gewerkt. Ja. Dus daar die hebben nog niet te lijden gehad van de financiële crisis. Nee, goed. Nou, we, we kijken er naar uit, nu al 16 tot en met 27 november. Ik zeg nog maar een keer uh, het ITVA in Amsterdam. Dankjewel, Ali Dirks. En hup, terug de tuin in. Of was je klaar? Even door. Oh, Goed, dankjewel. Dag. Dit is Opium. Ja, woensdagmiddag opende Willem-Alexander en Maxima... het 25 ste Cinekit Festival. Internationaal film, televisie en nieuwe media festival voor de jeugd. De openingsfilm was Patatje oorlog van Nicole van Keelsdonk. Prachtige film. En de afloop was er uiteraard limonade, appelsap... maar ook Patatjes oorlog, grote mensen en deskundige kinderen. Telt u even mee af. 5, 4, 9, 10, 5. 10. films, ja, draaien films, het is een soort van feest. Misschien een kind. Nou, het is voor kinderen en dan kan je allemaal spelletjes doen. En dan elk jaar hebben ze een ander thema. Gewoon een filmfestival eigenlijk. Mm -hmm. Maria Peters is regisseur van kinderfilms, films als... Uh, um... uh, Tasje's diep, Pietje Bel, Kruimeltje, Juist. afblijven... <laughs> Kun je me uitleggen waarom zo'n festival, waarom dat zo belangrijk is? Nou, dan krijg je een hele goede indruk van wat er zoal gemaakt is in Nederland. Nu, hè, want het is heel erg gefocust nu op Nederland. En ook in andere landen wat er wordt gemaakt en wat er speelt. Dus uh, ja, dat is het belang, dat kinderen dat kunnen zien en ouders ook. Het is heel leuk, omdat het is... Anders dan gewoon televisie kijken. Harry Peters is jarenlang programmeur geweest voor CineKids. Er is zoveel televisieaanbod, uh, computer en dergelijke. Is het dan nog wel nodig om daar apart een festival voor te organiseren? Die kinderen nou, zien toch alles al? Voor die betere film uh, zeker. Omdat dat uh, eigenlijk een, een, een leidraad kan zijn tot het kijken naar. Als het aanbod zo groot is, dan verdwijn je eigenlijk... In, in het bos, door de, de, de bomen zie je het bos niet meer, maar dat, dat vinden wij, zeker als kind. En het is aardig om eens een keertje die kwaliteit bij elkaar te zetten en dat te presenteren, zodat men weet. En zeker ook degene die programmeert voor kinderen, weet van uh, dat moet ik eens een keertje laten zien. Ik kom maar elk jaar Denk je, Max, en Max, twee Max, jaar geleden Max, waren ook mijn favoriete sterren er hier bij het De mensen van het huis Anubis. Ja. Jan Willem Bult, jij bent van de kindertelevisie bij de KRO. Waarom is zo'n festival voor de omroep zo belangrijk? Eigenlijk ook omdat we hier de tijd hebben om de makers met wie we werken... zowel op televisiegebied, op multimediagebied, eh, internet... Eh, om die hier te ontmoeten, eh, om programma's te zien uit het buitenland... Eh, om in competitie te zijn, om te kijken van... Ja, wat vinden kinderen op dit moment belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, wij ontmoeten hier onze doelgroep. En We zijn allemaal volwassenen we moeten elke dag 24 uur per dag keihard werken om iets van onze doelgroep te blijven begrijpen. Want we maken het niet voor volwassenen, niet voor commissies, niet voor fondsen. We maken het voor die kinderen. Daarvoor krijgen wij de opdracht. En ja, dat nemen we heel serieus, dus daar moeten we heel hard aan werken. En Synecat is het perfecte platform daarvoor in Nederland. Nou, ja, Ik vind het gewoon heel erg leuk. Hypers! En Dat zie ik. Het festival. Dat is uh, in Amsterdam, uh, Westengasfabriekterrein. En in 30 andere steden. Het duurt tot en met 21 oktober. Uh, vanavond in een uitverkocht carré. Leslie Vijst uit Canada. Uh, ze is, gaat toch straks om 4 uur soundchecken. En nu is ze hier vanaf CD. How come you never go there? the feels too long When there had lost in that calm It's true enough we're not at peace But peace is never worth it Our love is not the light it was When I walk inside the dark I'm gone feest van het uh, album Metals. Ik kwam er hier net uh, tegen in de gang. Dat is het voordeel als je gewoon hier in Carré zit. Uh, het is een heel klein, klein vrouwtje eigenlijk. En dan vanavond op dat enorme podium. Nou, fijn voor de mensen die alvast een kaartje hebben. Uh, Anderen, helaas. Uh, veel, veel maar die cd draaien, die is ook heel mooi. Het uh, waren de smartphones van de 19e eeuw. De Kodak-camera's waarmee kunstenaars zichzelf en hun omgeving eenvoudig konden vastleggen. De oude kietjes van zeven schilders die zijn nu in het Van Gogh te zien. Van Gogh Museum. Uh, naast hun schilderijen. Uh, ja, dat levert een hele mooie confrontatie op. Peter Blessen richtte de tentoonstelling Snapshot in. Uh, u, u heeft tentoonstellingen met uw bureau, bureau Inside-outside tentoongesteld En ingericht in binnen- en buitenland. Is het Van Gogh? Is dat een. Is het een lastig museum of is het een doorsnee museum? Wat? Nee, het is geen doorsnee museum. Nee? Het is een ontwerp, tenminste de nieuwe vleugel. Redelijk mm -hmm. relatief nieuwe vleugel van Kurokawa. Het ja. is een heel speciaal gebouw. Alles is rond. En uh, ja. eigenlijk... Dus probeer dan maar eens iets in een hoek neer te zetten. Ja, bijvoorbeeld. Maar. Ja, ja. En, um, en hij heeft heel veel ramen erin. Heel veel open... Uh, glazen façades waar, waar daglicht doorheen door doortreedt, door, door, door binnentreedt, uh -huh. en um, dus ja, je moet. Het museum heeft al heel veel afgesloten en de vormen zijn vreemd, uh, om zacht te zeggen, en um, verschillende hoogtes, verschillende rondingen. Dus je moet uh, goed nadenken als je daar aan de slag gaat. Ja, nou is dat natuurlijk altijd het geval dat je goed na moet denken, maar uh, zo'n programma uh, zo'n het museum stelt dan ook bepaalde eisen, denk ik. Die willen dit moet er allemaal in. Dus ja. hoe, hoe, hoe gaat dat dan? U komt die zaal binnen met in de wetenschap van... dit moet allemaal daar tentoongesteld worden. Begin maar... Ja, nou eigenlijk wisten we niet hoeveel erin zou komen... maar wel heel veel foto's. Uiteindelijk iets van 220 of 275, ik weet niet meer precies, foto's. Zwart-wit. Ja. Uh, van piepklein formaat tot iets groter formaat. Ja, echt postzegels bijna. Zijn ja, ja, ja. Echt, echt heel mooi, trouwens. Maar goed. Uh -huh. En uh, een groot aantal schilderijen. Maar uh, we werden uitgenodigd uh, door Edwin Becker van Van Gogh... om een tentoonstelling te gaan ontwerpen. En we mochten eigenlijk kiezen... Uh, iets van zes maanden geleden, welke tentoonstelling we graag zouden willen doen. En omdat wij veel in architectuur werken, uh, oud en nieuwe architectuur... Mm -hmm. uh, vinden we altijd een uitdaging over tegenstellingen uh, erg interessant. En ik dacht, nou, schilderijen en foto's, dat is een mooie tegenstelling. Twee hele verschillende, toch wel, materialen. Ja, ja. Dus dat vonden we spannend. Ja, want, en dan kiest u ervoor om, de, om dat contrast ook groot te houden... door de foto's uh, eigenlijk op, op een soort midden lijn op te hangen en, ja. en daar tegenover aan de zijwanden uh, de schilderijen. Ja, dus eigenlijk de wanden te gebruiken... maar ook op een andere manier dan normaal als de basis om schilderijen op te tonen. Maar om de foto's, eigenlijk de ho het hoofdthema van de tentoonstelling... te laten zweven midden in de ruimte. Uh -huh. En wel op zo'n manier dat je langs die foto's kunt kijken en de schilderijen kunt zien die door die foto's beïnvloed zijn. Dus, ik, dus eigenlijk een ja. compositie he, die, ge, die gebaseerd is op foto's. Ja, bij een fotografie zou je zeggen door je die scherpte diepte te verleggen. Precies. Dus ja. eigenlijk alle ingrepen in de ruimte die we gemaakt hebben... hebben een relatie tot de fotografie. Hm. Dus we hebben met licht, perspectief, transparantie, compositie en kleur... Nou ja. Toen was er nog niet echt kleurende fotografie natuurlijk. Maar gewerkt om alsmaar weer naar die fotografie te refereren. Ja, want een voorbeeld daarvan vond ik heel treffend. Dat in, in de ruimte waar je binnenkomt. De noodstelling voordat je echt de zaal ingaat. Daar valt licht verticaal door, door ramen naar binnen. Maar dat is dan ja. net zo'n... Zo'n doos waar je uh, een beweging in kan. Uh, als je die rondraait, dat je dan ineens iemand ziet bewegen. Weet je ja, Die losse precies. plaatjes. Ja, daar, dat, daar is... lijkt het nu op. Ja. Maar de eerste instinct was eigenlijk. omdat dat die wand daarvoor. voor een glazen façade gezet is door het Van Gogh Museum. dat we dat wilden open snijden. Mm -hmm. uh, echt nogal. Uh, Rigoureus? Uh, rigoureus. snijden en dan buiten uh, lampen wilden plaatsen. Dat is dus gebeurd. Die daglicht en zon nabootsen. Zodat eigenlijk die ruimte waar het toegestaan is... door buitenlicht van buitenaf wordt uh, verlicht. Ja. Heeft u een persoonlijke favoriet bij de schilders... die dus heel vaardig waren met die, met die uh, Kodak-boksjes? Ach, ze zijn allemaal fantastisch. Nee, echt? Ja, Kill Your Darling series. Ja, dat vind ik ja. heel moeilijk. Want ja. ze zijn allemaal heel verschillend. Ze kenden elkaar ook uh, bijna allemaal vrij goed. Hm. Uh, maar ze, het ging natuurlijk allemaal over licht. Dus de heel veel foto's zijn buiten gemaakt. Of binnen met licht wat door een raam valt. En je snapt dat dat uh, zo prachtig is: zo prachtig met profielen en stoffen en. Uh, nou ja, ook de huiselijkheid wordt beeldschoon en poëtisch. Ja, ja. En ook het naakt of halfnaakte model uh, die zich, dat zich wast, of zich net uitkleedt, of zich uh, zoals uh, Geesje uh, verbreidt naar. Breitner, ja. Als enige vleid. Nederlander erbij ja, ja, overigens. Dat is die, grappig. De enige Nederlander. Ja, die ook hele mooie, bijvoorbeeld een uh, foto van het eiland hangt er dan uh, ja. tussen. Uh, dat, hij, heeft, hij heeft veel naakten gemaakt. Het is mooi dat u heeft boven, in de boven, het zijn twee zalen boven elkaar, in de bovenzaal hangen dan die naakten. Die heeft u heel, als bijna intiem, in een soort kabinetjes opgehangen. Ja, we hebben kabinetjes gemaakt in die, in die ruimte. We hebben die ruimte eigenlijk in tweeën verdeeld. Eén heel uh, lichtblauw en uh, geschilderd uh, ruimte met de uh, dubbele hoogte. En daar hebben we de wanden rondgemaakt, zodat je eigenlijk een soort eindeloos perspectief krijgt. Daar hangen alle foto's en werken die met buitenopnames mm -hmm. en stedelijke opnames te maken hebben. Ook de Eiffeltoren. Ja, de bouw van en... Eiffeltoren, prachtige foto's. Uh, ja, fantastisch. En door Breitner ook in Amsterdam. Blinde muren waar net gebouwen zijn afgebroken. Waar mm -hmm. je nog de sporen ziet van de kamers die daar gezeten hebben. Nou, dat soort foto's. En daartegenover, onder een balkon, hebben we hele intieme nissen gemaakt. En die hebben we heel warm, koperkleurig geschilderd. En in die wandjes hebben we ramen uh, gemaakt. Waardoor je ook door die ramen perspectief krijgt. Maar ook een soort voyeurisme. Uh, en een paar peertjes opgehangen... zodat ieder kamertje een soort intimiteit heeft. Ja. Dus je moet echt goed kijken. en Het is heel mooi, ik zie mensen echt voorover buigen... om die naaktfotootjes te kunnen zien. Ja, die zijn ook zo klein. Die en dat gebaar wel, alleen ja. al is, uh, ja, is, is mooi. helemaal goed. Ja, ja. Ja. Het is grappig te zien overigens ook dat... Uh, sommige schilders, en Breitner is daar een mooi voorbeeld van... dat, je, dat ze ook uh, in hun schilderwerk ook fotografisch bijna gaan werken. Want die heeft een schilderij op de, op de brug over het Singel... en dan zie je ja. iemand voor als een soort schim in beeld. Het is net een foto. Ja, precies. Werkt dus die... dat ook zo? Die, uh... Ik denk, wij denken, ja, het is allemaal door uh, Elizabeth uh, Easton... Van het uh, Indianapolis Museum of Art. Uh, 30 jaar, geloof ik. bestudeerd allemaal. En want je moet het allemaal maar door bij elkaar zoeken, natuurlijk. Ja, precies. Het ja. is eigenlijk een ontdekking achteraf geweest. Niemand wist dat die schilders zo met, met die Kodak uh, in de weer waren. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een soort geheime schat. die nog niet lang geleden ontdekt is. in de jaren. eind jaren 70, 80. En, uh, dus het is heel spannend. Want het is een bron van. Uh, een soort schetsboek een bijna geheime schetsboek van die schilders. Ja. En je kan zien dat het enorme invloed heeft gehad... op de moderniteit van hun schilderijen. Ja, ja. Inderdaad, wat u zegt, de compositie ja. en de, de vervreemding. Ja, u zegt, schetsboek is de vergelijking met de smartphone tegenwoordig. Vindt u dat een mooie vergelijking? Ja, ik vind het eigenlijk wel een vergelijking, ja. ja, ja. Het ging iets langzamer. <laughs> Want, ja, want u weet dat ze de films in het begin moesten opgestuurd met worden de hele naar Amerika. Hè? Kodak uh, ja. uh, doos naar Amerika moesten sturen om te laten ontwikkelen. Ja. Maar wat mij opviel was dat de eerste filmrol al 100 opnames kon na mm -hmm. hebben. Dat is wel ontzettend dat is veel. veel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is bijna een, een harde schijf. Ja. Ja. Goed, uh, de, prachtige tentoonstelling eisen tot en met 8 januari. Die zien in het Van Gogh. Snapshot heet die. Uh, en uh, Jasper Carbet, die vertelt op 22 oktober, in uh, de volgende week zaterdag... in Opium Televisie, meer over deze tentoonstelling. En dan gaan we ongetwijfeld ook daar beelden van zien. Maar u heeft het zo beeldend uh, beschreven, Petra Blessen... dat de luisteraars nu al weten wat ze kunnen gaan verwachten daar. Heel veel moois. Dank u wel. U ook, dank u. Dan hebben wij straks, uh, na het uh, journaal van drie uur... gaan wij uiteraard gezellig verder met dit programma. Wat gaan we dan allemaal doen? Nou, dat ga ik u vertellen. Ik pak ik even een andere microfoon erbij. Dan gaan wij bijvoorbeeld uh, Vivienne Ipma hier uh, uh, verwelkomen... die... Uh, de directeur, nou ja, dat mag ze, wil ze geloof ik niet zeggen. De directeur is van de, van de Kleine Comedie, theater dat uh, uh, morgen weer uh, open gaat. Ja, 225 jaar oud, toch? Jazeker, En directeur ben ik en daar ben ik trots op van het oh. mooie theater. Ja, toch wel. ja. Ik had ergens gelezen dat ik je geen directeur mocht, mocht noemen. Nee, directrice vind ik nooit zo fijn. Oh, dat is het. Oh, dan zal ik je geen directrice noemen. Uh, Vincent Bijlo is hier ook. Vincent, fijn dat je er bent. Je hebt een nieuw programma. Ja, de, de, de cultuuroptimist. Een ja. uh, titel... Uh, nou ja, spreekt eigenlijk voor zich. Natuurlijk. Ja, dus je bent, blijft optimistisch. Ja, wat kunnen we anders, Hans? <laughs> zeg even iets anders, want uh, we, we waren er niet aan toegekomen om jou te laten soundchecken. Uh, zullen wij nu even naar de piano lopen dat we, uh, dat, we dat alvast even doen in het oh ja. journaal van drie uur? Ja, kom, loop maar met mij mee. Dan uh, geef ik je een handje. Ik het journaal openstaan? Ja, zullen we dat doen? Ja. Dat vindt het nieuwslezer niet leuk, ben ik bang. Er komt hier een trapje. Uh, uh, één, twee, drie, vier, vijf en je bent boven. Dan is hier de C. Oh, oké, okay. dit is met wit en zwart. Ja, dat, ja, zwart is. Uh, dat zijn uh, die zitten meer naar achteren. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat komt goed. Ga je even soundchecken? Ga ik even kijken wie er verder nog. Uh, Annette Embrechts, die verwacht ik ook nog. Is die al binnen? Oh, die komt net binnenlopen. Dat is onze theaterregisseur. Die gaat een drietal voorstellingen uh, bespreken. Welke zijn dat? Ik ga 39 Steps van Alfred Hitchcock, maar dan voor theater. Romeo en Zelia, dus een prachtige jeugdopera. En dan Vincent en Theo over Vincent van Gogh, toneelstuk. God, best een hoop eigenlijk. Nou, dat allemaal na het journaal van uh, drie uur. Uh, en dat is, uh, uh, ja, we gaan eerst luisteren naar het journaal. En dat komt er zo aan. Dus uh, tot zo.